1 uur, Joris Dubinitski met het NOS-journaal. De twee broers die vastzitten op Curaçao... voor de moord op politicus Helmin Wiels ontkennen elke betrokkenheid. Wel bevestigen de mannen dat ze een dreigvideo op YouTube hebben gezet. Daarin wordt gewaarschuwd dat de moord op Wiels de eerste is in een reeks. De broers van 19 en 27 jaar worden verdacht van bedreiging en moord. Er wordt rekening mee gehouden dat de video een slechte grap was. De politie ziet de dreigvideo als een bekentenis... Mensen met hoge schulden, banken met problemen en de vastzittende huizenmarkt... zijn de belangrijkste oorzaken van de beperkte economische groei in Nederland. Dat staat in een rapport van het Internationaal Monetair Fonds. Nederland doet het daardoor minder goed dan andere relatief sterke eurolanden. Het IMF verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met een half procent krimpt. Voor volgend jaar wordt een groei verwacht van 1,1 procent. Twee Amerikaanse astronauten maken vandaag een ruimtewandeling om het internationale ruimtestation ISS te repareren. In het koelsysteem voor de zonnepanelen zit een lek waar ammoniak uitkomt. Daardoor zou een van de acht zonnepanelen kunnen uitvallen. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA is het lek niet levensbedreigend... en blijft het ISS operationeel. In het ruimtestation zitten op dit moment zes ruimtevaarders. Een vliegtuig van KLM is teruggekeerd naar Schiphol... vanwege een vreemde lucht in de cockpit. Het toestel was met 44 mensen aan boord op weg naar Norwich in Engeland. De, de piloten roken een rubberachtige geur en het voorzorg draaiden ze om. Eenmaal terug op Schiphol gingen de passagiers... met een vervangend toestel alsnog naar Engeland. De KLM onderzoekt de oorzaak van de geur. Het weer, vannacht droog en opklaringen. Overdag trekken buien over het land... Smiddags af en toe zon, het wordt een graad of 15. Zondag iets koeler met vooral in het Noorden en Oosten regen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug in het tweede uur van Kazeluna. In het eerste uur kon u luisteren naar Liesbeth Glas, coördinator bij Stap Verder in Amsterdam. De aanleiding is uh, het hele gedoe in de politiek. Uh, en daarbuiten in de media over uh, het strafbaar maken van illegaliteit. Uh, zij werkt uh, bij uh, Stap Verder, een organisatie die illegalen opvangt en helpt. Uh, mijn vraag aan u in het tweede uur gaat over illegaliteit, het gaat over hulp aan illegalen. En Handelsblad handelsblad volgt sinds anderhalf jaar twee illegale, twee Afrikaanse jongens. En vandaag schreef de krant over een zeiltochtje dat ze met die jongens maakten. Een manier om hen kennis te laten maken met typisch Hollandse verschijnselen. In het uur praat ik dus over illegaliteit met u. Heeft u wel eens iets voor vluchtelingen gedaan of met vluchtelingen gedaan? Privé of in uw werk? 0800-1121 of kazeloenen.ncv.nl Kees, nacht. Dag Frank. Je mag het zeggen. Ja, ik mag het zeggen. Ik heb zojuist al een inleidend gesprekje gevoerd... met een van jullie medewerksters. Mm -hmm. En ik zal even weergeven wat ik daartegen gezegd heb. Ik ben van mening dat in Nederland... over het vluchtelingenvraagstuk... heel... Uh, uh, smal wordt geoordeeld en gesproken. Leg uit. Wat bedoel de je de ermee? Ge... Dat zal ik uitleggen. Het gaat in de meeste gevallen... ...over de vraag of men een economische vluchteling is. En die willen wij toch eigenlijk allemaal niet hebben. Maar dat is helemaal niet juist wat daarmee wordt gevraagd. Dat is eigenlijk een hele beperkte opvatting en behandeling van het vraagstuk. We hebben namelijk door de eeuwen heen die achter ons liggen... ...altijd vluchtelingen gehad van mensen die van het ene land naar het andere land vluchten... En de reden was altijd dat er vervolging was van die personen die wilden vluchten. Mm -hmm. Zij konden het niet uithouden in hun land. De meeste vluchtelingen die in Nederland worden behandeld... ...daar wordt de vraag aan gesteld: wat gebeurt er als je teruggaat naar je land van herkomst. Dan is het antwoord altijd dan word ik vermoord. En dan wijzen zij met hun hand op hun strot... En dat is een problematiek die totaal niet aan de orde komt in de kranten... niet op de radio, niet op de televisie, niet in de Elseviersweekbladen, eh, et cetera. Want we gaan voorbij aan die menselijke eh, dramas die erachter liggen? Juist. Want wat denkt u ervan? Als iemand die homofiel is of die politieke, andersdenkende ideeën heeft of die zich met het christelijke geloof wil verbinden in islamitische landen. Die wordt naar het politiebureau gebracht, die wordt uitgekleed. Die wordt aan zijn voeten opgetrokken naar het plafond met een touw... en vervolgens wordt hij urenlang geslagen, geschopt en mishandeld. Deze mensen vluchten naar Nederland en komen hier binnen. En dan spreken wij in Nederland over vluchtelingen... die economische voordelen wensen te behalen... Ja, maar wacht even. Er wordt wel degelijk een onderscheid gemaakt... in de behandeling van, van uh, vluchtelingen op humanitaire gronden. We hebben de, de berichten daar is een hoop op af te dingen, dat weet ik. Maar dat, de, dat zijn uh, verslagen van ambtenaren van uh, de Nederlandse ministeries... die zeggen een land is veilig of niet voor een bevaal, bepaalde bevolkingsgroep... of voor mensen met een uh, bepaalde achtergrond. Uh, dus daar wordt wel degelijk onderscheid gemaakt, toch? Ik, werd, ik weet het, er worden ook wel degelijk verblijfsvergunningen uitgereikt... Zeker ook in die gevallen. Maar ik wijs erop dat we niet alsmaar moeten praten over economische vluchtelingen. Want dat is het grote probleem niet. Er is wel een ander probleem. Dat is het probleem dat er zoveel mensen naar dit kleine landje komen... die wij niet allemaal kunnen verwerken... Ja. Maar dat, dat, dat zegt vriend en vijand, dat, vrijheid, dat zegt mee. iedereen. Dat, he, dat, ja. Daar zijn we het over eens. We kunnen niet iedereen maar onbeperkt opvangen. Uh, dat gaat gewoon niet, dat willen we ook helemaal niet. Maar er ligt ook niet gewoon een probleem met draagvlak. Ik bedoel, uh, wij, wij zijn ook een beetje ongeduldig geworden als het om buitenlanders gaat. Nou, er zijn natuurlijk uh, politici die zich uh, bezig hebben gehouden met dit vraagstuk. En die hebben een grote aanhang in Nederland. Diezelfde politieke partijen. Maar wat denkt u ervan? Iemand krijgt geen verblijfsvergunning. En dat is een vrouw die er beeldschoon uitziet in een prachtig islamitisch gewaad. Zij wordt vervolgens op straat gezet, omdat haar een verblijfsvergunning wordt geweigerd. Wat gebeurt er met zo'n vrouw? Wat moet die vrouw doen die geen geld op zak heeft en die wil eten? Wat zal er met haar gebeuren? Waartoe zal zij overgaan? Wij willen de prostitutie bestrijden in Nederland. Daar hebben we prachtige wetten en regelingen voor. Maar we zetten jonge beeldschone vrouwen die asielzoekers geweest zijn... zetten wij zo op straat en dan kunnen zij hetzelfde beroep gaan uitoefenen... als waar wij zo met onze andere gedachten dat willen bestrijden. Ja, ja. Oké, okay, um, terug naar de menselijke maat dus. Meer rekening houden en een beetje meer nadenken. Niet een beetje. Heel erg veel meer nadenken. Dank. een beetje is te weinig. Wie weet. Dank, Dank voor, dit, uh, voor dit, dit, uh, deze blik op uh, deze problematiek. Dank je wel, Kees. Dag 0800 1121. dat is het telefoonnummer van Kazaluna. Of Casaluna@ncv.nl. Dat is ons e-mailadres en Twitter kan ook hashtag Dumosh. Meneer Van Naouwenhuizen, Goedendag. Ja, goedenavond. Ik uh, ben eigenlijk ook wel voor dat het heel goed bekeken moet worden. En dat beslist niet alle illegale... Uh, dat, die, dat dat nou boeven zijn. Absoluut niet. En die procedures, dat is een schande. Dat moet veel vlugger gebeuren. Zo ga je toch niet met mensen om. Nee, dit, dit, dit, dit, dit vind ik schandalig. Dit... Dit moet goed worden bekeken en je moet proberen op één lijn te komen. Maar legt u even uit wat u precies bedoelt. Nou ja, ik vind je kunt niet iedereen als een boef beschouwen. Er zijn natuurlijk veel. Te, er zijn illegalen die inderdaad natuurlijk. die inderdaad uh, dingen op hun kerfstok hebben. Maar er zijn ook mensen die werkelijk doordat ze niet meer naar het land van herkomst kunnen. Je moet dat goed kunnen beke dat, dat moet goed worden bekeken. Ja. Oh. En Maar het is zo te gek dat hier op deze kwestie een kabinetscrisis moet komen. Nou, dat is toch belachelijk. Nee, ze hebben nu een... nou, onze... juist in koorgroepen dat ze geen kabinetscrisis waard vinden. Dus dat, dat lijkt niet te gaan gebeuren. Nee, nee, dat, daarom, dit moet ook geen kabinetscrisis worden. Absoluut niet. Maar dit moet gewoon goed worden bekeken. Heeft u zelf wel eens met illegale te maken gehad? Nee, dat niet. maar het, Zelf niet. Maar ik vind, je moet die, die procedures, die moeten veel sneller gaan. En dan zitten ze vaak zo lang in zo'n centrum. En dat, nou, dat kun je deze mensen toch niet aandoen. Nee, nee. nee. dit moet goed worden overwogen. Helder. Ik zal ook nooit op de Partij van de Arbeid stemmen, meneer. Oh. Helemaal niet. Want? Nou, dat, dat is mijn partij niet. Nee, maar wat heeft dat met dit onderwerp te maken? Ja, niks. Maar dat wil ik even zeggen dan. Oh, oké. Okay. Het is dan natuurlijk de partij. Maar ze moeten op een goede manier, moet dit afgehandeld worden. Ja, dat worden. punt heeft u gemaakt. Dat punt heeft u gemaakt. Zeker. Dank u wel, meneer en Van Nouhaas. Veel Nauwijk. succes. Dag meneer. We gaan uh, dit uur praten over, uh, over de uh, strafbaarstelling van illegaliteit. Um, we hebben het over uh, uh, ervaringen met vluchtelingen. Heeft u wel eens iets voor of met vluchtelingen gedaan? Privé of in uw werk? Dat soort verhalen wil ik graag horen op 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan de Ncv.nl. Twitteren hashtag Dumos. Memo, goedendacht. Goedendacht. Uh, ik ben zelf vreemdeling en vluchteling, als je me maar niet allochtoon noemt. Oké. Okay. <laughs> heb heeft toch een uh, politieke tintje en dat wil ik niet dragen. Wat is precies ik, het politieke tintje aan het woord allochtoon? Omdat uh, die woord is uh, in, uh, uh, ingevoerd in politieke kringen. En dat vind ik uh, niet leuk. Ah, maar dat is vooral een lading die je er zelf legt. Hoe bedoel ik? Nou ja, het is vooral iets wat je zelf zo ervaart. Uh, uh, als ik iemand bestemd, vreemdeling of, o, o, o, o, of vluchteling... dan uh, bedoel ik uh, dat ik nog steeds heb... Uh, uh, zeg maar, zicht op menselijke wezen. Ja, als En als al... ik iemand bestempel als allochton, geef ik meteen een politieke etiketje aan, uh, okay. okay. aan genoemd. Dus... Je bent een vluchteling. Ja. Een vreemdeling. En ik ben uh, nu al twintig jaar in Nederland. Waar kom je vandaan oorspronkelijk? Ik kom uit Bosnië. Uit Bosnië. Okay. Ja. Twintig en, uh, jaar geleden gevlucht voor de oorlog. Ik wil aan en... alle mensen die Iedere, iedere zeg maar, vluchteling bestempelt als economische vluchteling dat is niet zo. Als ik heb gebleven in, in mijn land weet ik niet of ik zal in leven blijven. Want, Want het was oorlog een onrechtwaardige oorlog dat groot deels is ook schuld van westerse politiek landen zeg maar. Ik, ik ben van mening dat die oorlog moest helemaal niet gebeuren, als wat, wat rechtvaardiger wordt nee, Is die oorlog niet een logisch gevolg geweest van het uiteenvallen van Joegoslavië? Dat, dat klopt omdat uh, Bosnië na, naast alle andere landen die het samen Joegoslavië gevormd. Ja, en Tito maar, was een dictator die de boel met met uh, op nou, druk hebben dictator niet met begrip wat uh, zeg maar in Westernse wereld bedoeld is met dictator. Hij was helemaal niet dictator als je, als je keek naar Pinochet of, okay. of uh, okay. Iemand anders. Nee, maar ik, ik geloof het. Je hebt gelijk hoor, maar even, even de stap maken naar jouw situatie nu. Ja. Uh, want uh, uh, in de media wordt een uh, uh, uh, volop gevochten, althans de politici doen het vooral over mm -hmm. de vraag of je illegaliteit strafbaar moet maken. Hoe kijk jij daar als oud-vluchteling zelf tegenaan? Ik, ik volg wel en ik ben ook... Uh, uh, ik heb ook recht op stemmen, dat heb ik ook gedaan bij verkiezingen. Maar ik vind dat... Uh, Zeg maar, deze discussie en deze problematiek... eerlijk gezegd blamage voor de, de democratie. Leg uit. Uh, dat dat uh, iemand, iemand crimineel is en dat moet gestraft worden... ben ik helemaal eens. Maak niet uit wie is, waar kom vandaag... En dat. Yeah. Maar dat iemand die helemaal geen crimineel is... alleen het geen uh, zeg maar, uh, geluk of, of uh, een papiertje, legale papiertje te hebben... dat hetzelfde wordt bestempeld als crimineel. Dat vind ik echt blamage. Dat is echt blamage voor de westerse wereld. Oké, okay. goed. Dus niet doen. Uh, um... Niet doen. Echte criminelen wel volgen ja. en straffen en uh, wat, wat dan ook. Maar van eerlijke mensen in problemen en in, uh, in, in, uh, in een moeilijke levensfase bestempelen... nog met die last als criminelen, dan, dat vind ik echt onmenselijk. Oké, okay, maar wat moeten we dan doen met mensen die hier niet meer mogen blijven? Uitgeprocedeerde uh, vluchtelingen? Ja, dat moet op eerlijke manier worden uitgelegd. Niet alleen uh, situatie en problematiek in Nederland, maar in, maar in de hele wereld. Politici moeten moet een keer eerlijk tegen uh, eigen volkeren zeggen. wereld globaliseerd. Hoe we ook willen sterke grenzen maken en. en toegang beperken of zo, is onmogelijk... als we willen uh, deel uitmaken van de hele wereld. En dat heeft voordelen en nadelen. Dus er is soms ook wat te slikken. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Um, even niet nog een ander aspect. Uh, Lisbeth Glas uh, in het eerste uur... Uh, die had het over... Uh, dat, dat eigenlijk heel veel mensen die hier illegaal verblijven... Uh, toch heel erg goed, nou, het is een, een, vervelend, een hard woord, maar bruikbaar zijn voor Nederland. Eigenlijk kunnen ze vaak dingen of kunnen ze dingen ontwikkelen die, uh, waar wij eigenlijk best wel behoefte aan hebben. Hoe kijk jij er tegenaan? Vraag u dat aan mij. Ja, ja. Nou, uh, als een, zeg maar, ik zal die metaforisch proberen uitleggen. Als een boom in gesteente berg, Bergen. Uh, ...manier vindt om te overleven, dat is ook in menselijke natuur. Alleen moet je hem niet nog moeilijker maken. Oké, okay. oké. Okay. Dank, Memo. Bedankt voor de uh, mogelijkheid dat ik mijn verhaaltje kwijt ben. Met alle plezier, met alle plezier. Succes. Dank je wel. We gaan even wat muziek draaien en daarna zijn we weer terug. Met in Kazeluna praten we over vluchtelingen. Heeft u wel eens iets voor vluchtelingen gedaan? Heeft u met vluchtelingen te maken gehad, privé of in uw werk? Bel ons op 0800-1121, 0800-1121. Mail ik naar kazeluna.ncv.nl of twitteren hashtag Dumosh. When all around you there are lies Just to get you spies Just to get you to buy so is dat dus is Brad Dennen en Femi Kuti. Um, onlangs besteedde ook uh, het programma uh, Nieuwsuur aandacht aan deze hele zaak van de illegaliteit en strafparcellen daarvan. Wat ze gedaan hebben, is een kijkje nemen uh, over de grens uh, in het buitenland. Laten we even naar een klein fragmentje luisteren. De strafbaarheid van illegaliteit is in de meeste Europese landen al langer gegeven. Maar ook daar wordt hardop getwijfeld aan de effectiviteit ervan. De Italiaanse minister kon er vandaag nog aan dat hij af wil van de strafbaarheid van illegaliteit. Het zou veel te duur zijn en onuitvoerbaar. En ook dichterbij in België lijkt de handhaving van de strafbaarheid niet te werken. Hoeveel er precies zijn, weet niemand. 100.000 wordt geschat. Mensen die zonder geldige verblijfspapieren in België zijn. Vaak Noord-Afrikanen of Congolezen. Zijn ze illegaal in België, dan zijn ze ook in overtreding. Dan is er sprake van, zoals de Belgen zeggen, onwettig verblijf. En dat is strafbaar betekent dat je geen recht hebt op een verblijfsvergunning en dat je in feite in de praktijk een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten. Illegaliteit is al sinds de jaren 80 strafbaar in België. Er staat een maximale gevangenisstraf van een half jaar op. Toch heeft de wet in de praktijk nauwelijks betekenis. Het is ook een zinloze maatregel om iemand vast te zetten omwille van zijn onwettig verblijf. Waarom? Omdat dat geen uitkomst biedt. Je moet uh, kijken naar uh, wat je kan doen aan oriëntatie... wat je met de betrokkenen kan uitwerken... wat er mogelijkheden zijn in het land van herkomst. En dat doe je niet in een gevangenis. Maar het werkt misschien afschrikwekkend... als er boetes staan of gevangenisstraf op het niet hebben van papieren. Ik denk dat het in de hoofden van politici afschrikwekkend uh, lijkt... Uh, en dat men het ook graag doet om naar de publieke opinie een soort tegenpand te geven, een mistgordijn op te trekken. Maar in de cijfers, ook in België, blijkt niet dat een verhardende maatregel of deze wet, die oude wet van het strafbaar maken, dat dat een afschrikwekkend effect zou hebben. De oorzaken van migratie zijn sterker dan dat soort maatregelen. U ja, hoorde uh, verslaggever Joris van Poppen in gesprek met uh, Diederik van der Slijken van Kerkwerk Multicultureel Samenwerken. Um, waar gaat het om? Dat in het buitenland is het ook uh, daar. He, veel, veel buitenlanden is inderdaad de illegaliteit al strafbaar. Uh, maar de vraag is, en dat was het punt wat Nieuwsuur uh, maakte... de vraag is hoe effectief is het? En veel landen willen er dus alweer vanaf. Ehm... Um, kazalunen.ncv.nl, dat is ons e-mailadres 0800-1121. Dat is ons uh, telefoonnummer, ons gratis nummer. Mijn vraag nu is, heeft u wel eens iets voor of met vluchtelingen gedaan? Uh, ik wil daar graag verhalen over horen, privé of in uw werk. Die verhalen graag op 0800-1121. Frans Waarsen, goedenacht. Frank. Je mag het zeggen. Ja, nou ja, goed, ik heb jaren geleden, toen ik nog in Rotterdam studeerde... ooit als vrijwilliger gewerkt bij een school die in de avonduren inderdaad vluchtelingen opving. Maar alleen om Nederlands te leren. Mm -hmm. Dus ja, dat was mijn ervaring met, met, met vluchtelingen. En wat voor en... school was dat overdag? Overdag was het gewoon een basisschool. En s'avonds werd dat dus gehuurd door een plaatselijke vereniging. En die had dus mensen uit Afrika... Daar, en wij als vrijwilligers, die gaven dus, dus Nederlandse les. En dan gewoon eenvoudige dingen. Gewoon hoe doe je boodschappen, hoe ga je naar de dokter, dat soort dingen. Ik had totaal geen ervaring met lesgeven. Nee? Maar werd daar, nee, totaal niet. Maar werd daar gewoon ingezet als vrijwilliger van zo'n buurtvereniging. Want je, je, je was betrokken bij een buurtvereniging. Uh, je ja. dacht, uh, kom ik wel wat nuttigs gaan doen. Uh, ja. En voor je het weet, stond je voor een groep uh, vluchtelingen te praten? Nou, je zat dus gewoon in groepjes met vier vrouwen. Het waren over het algemeen vrouwen. En daar zat jij dus bij als vrouw. En dan zaten dus ja, drie, vier dames. Die zaten dan om jouw tafeltje heen. En zo had je nog vier, vijf tafeltjes. En dan ging het om, het is elf uur. En uh, ik moet naar, nou weet ik wat, naar de Dirk van den Broek. Die had je daar in Rotterdam. Dus daar, ja, daar had je het over. En geloof mij, die mensen die ook die illegaal zijn... ze verlaten nooit vrijwillig hun land. En dat is echt wat ik daar opgestoken heb. Van, want nooit had je, had je, je tijd dat. voor dat soort gesprekken? Waarom ben je hier eigenlijk? Waarom ben je gevlucht? Jawel, jawel. Ja. Ja, want ik vond dat ontzettend boeiend om uh, nu nog... maar toen zeker ook al... Ik vond het heel boeiend om te, om te ervaren van waarom ben je hier? Ja. Van wat, wat, wat, wat doet jouw uh, jou vluchten? Want daar kun jij als Nederlander totaal geen voorstelling van maken. Wat voor verhalen kreeg jij te horen? Uh, nou, wat voor verhalen je te horen kreeg, dat was dat het dus niet veilig was. Dat veiligheid dat was sowieso een ding. Veiligheid was, was het altijd, en of het nou veiligheid was. Uh, voor uh, een ander regime of voor het geloof of voor het feit dat je vrouw was. Dat deed er eigenlijk niet toe. Het grote woord wat ik altijd hoorde was veiligheid. Uh -huh. Je was niet meer veilig in je eigen land. En dat werd niet altijd begrepen. Um, en, en welke landen kwamen die mensen vandaan? Nigeria. Of, ja, toen. Toen der tijd was dat wel, ja. Um, ja. En, en dat was toevallig dat er heel, een grote groep Nigerianen bij jullie zat? Nou, dat weet ik niet of dat zo was of niet. Ik bedoel, ik, was, uh, nou, ik was toen geloof ik 4, 25 en uh, ben nu 10 jaar oud. Hè? Dus uh, <laughs> ja, dat, dat was gewoon uit Nigeria. Maar ook wel andere landen hoor, ook wel Ethiopië had je... Maar gewoon dat soort landen. Je zei net, um, uh, uh, niemand vlucht zonder reden. Is dat de belangrijkste les die je ja. geleerd hebt uit die periode... zijn er andere dingen die je bijgebleven zijn? Nou, wel dat ze we vrolijk waren en dat er altijd het beste van maakten. Ik heb, ik heb ze echt nog nooit horen klagen. Nooit. Maar je weet er ook, toen de tijd... Ik wist er ook gewoon wel politiek gezien gewoon te weinig van af, hoor. Je, je, je doet dat uit een soort uh, opportunisme... En uit menslievendheid ook. En ik zeg het, ik vond het gewoon prachtig om te, Het is echt het belangrijkste wat ik geleerd heb. Als ik eraan terugdenk, dan denk ik van ja, daar was ik echt gewoon door geschokt. Van, uh, het lijkt allemaal zo makkelijk van ze komen hier vanwege het geld en weet ik wat. Maar dat is gewoon echt niet zo. Ik geloof daar helemaal niks van. Er zullen er heus wel zijn die dat dan wel doen. Maar zo zijn er waarschijnlijk ook Nederlanders die om het geld in België wonen of die een Zwitserse bankrekening hebben, ongetwijfeld. Maar de dames die ik daar heb leren kennen... dat waren allemaal mensen die eigenlijk wel heel graag terug wilden, maar niet konden. Oké. Okay. Sindsdien heb je, of nadien moet ik zeggen, heb je niks meer gedaan? In die richting voor vluchtelingen? Of, of heb je niet meer mee te maken? Nee, was? eigenlijk niet. Nee, Nou, in zover dat ik later wel bij een bedrijf ben gaan werken... die, die uh, ja, hoe ironisch het ook klinkt... Um, die betrokken was bij Zeewolde... voor het maken van pasjes voor, voor vluchtelingen. Maar dat was op IT-gebied. Uh, mm -hmm. En ja, dus, maar dan dus zijdelings en via de techniek... en ook nog eens een keer met Schiphol... met uh, een vingerafdruksysteem. Maar dat was meer het bedrijf waarvoor ik toen de tijd werkte. Dus op die manier maakte je dan weer opnieuw kennis... maar dan vanaf de andere kant. Yeah. Dan was het meer beveiliging. En, uh, maar voor de rest niet meer... Oké, okay. nee. dank voor jouw verhaal. Ja, graag gedaan. Dank, dank je wel. 0800 1121 dat is het telefoonnummer van Casaluna. Hans van Kuik, goedenacht. Goedenacht. mag het zeggen. Ja, u heeft mij aan de lijn. Ja, dat, die indruk had ik al. Ja, ik uh, wilde even iets vertellen over mijn ervaring met uh, politieke vluchtelingen. Mm -hmm. Uh, ik heb jarenlang als senior adviseur gewerkt uh, voor de stichting Employee in Amsterdam. Met het doel om uh, vluchtelingen aan een reguliere baan in Nederland te helpen. Dat, uh, dat groepje bestond uit een uh, aantal nou, zeg maar captains of industrie. Uh, ...en overheidsdienaren die met pensioen waren... Uh -huh. ...en uh, hun tijd zinvol wilden besteden ten behoeve van vluchtelingenwerk. Uh -huh. uh, dat heeft geleid tot een organisatie, genoemd Employee, wat ik net al zei. En die heeft ongeveer zo'n kleine 800, 900 mensen per jaar uh -huh. aan het werk geholpen. En dat ging van tandarts tot arts, tot uh, timmerman, loodgieter... Uh, werkzaam in de vishandel. Nou, te, te veel om op te noemen. Maar dat waren uh, mensen met wat voor een achtergrond? Dat waren dus uh, po allemaal politieke vluchtelingen die om politieke redenen uit hun land gevlucht waren. En wat voor landen moeten we dan denken dan? Nou, dan denken we dus aan Iran. Uh, India zelfs Rusland. Uh, we hadden dus een, een soort vertrouwensarts uit Rusland hadden we bij zitten. Uh, Tandartsen, advocaten, uh, mensen uit Kenia, mensen uit Somalië, mensen uit Ghana, uh, dus wat Zuid-Afrikaanse uh, Zuid landen. Uh, dat waren in hoofdzaak dus, uh, daar, daar waren ook Bosniërs bij, uh, uh, uh, mensen uit Servië. Maar waar, waarom specifiek uh, de groep politieke vluchtelingen? Was uh, het toeval of was, was, werd er uh, bewust op gemist? Dat was een standpunt eigenlijk van, uh, van vluchtelingenwerk in die tijd, want ik spreek nu over 15 jaar geleden ongeveer, yeah. uh, was toen een standpunt wat ingenomen werd door vluchtelingenwerk. Om met name dus de politieke vluchtelingen, die geen kans hadden eigenlijk meer om, uh, nou ja, zeg maar, heel huis naar huis terug te kunnen keren om die aan het werk te helpen. Okay. Uh, de, daar liep af en toe ook wel eens een economische vluchteling door. Maar het merendeel waren dus echt politieke vluchtelingen die uit lijfbehoud uh, eigenlijk gevlucht waren uit hun land. En wat deed u precies? Uh, ik had dus uh, vier, vier senior of vier adviseurs onder mij. Uh, dat waren mensen die dus allemaal een eigen bedrijf gehad hebben uh, en uh, hadden en in de overheid bij de overheid werkzaam zijn geweest. En wij gingen dus die mensen opsporen, die gingen we opzoeken met behulp van vluchtelingenwerk die dan ook weer over adressen beschikten en we gingen dus bij die mensen op bezoek om te praten of we nodigden ze uit om bij ons te komen praten. Uh, te zien waar hun interesse lag, wat hun achtergrond, wat hun opleiding was... om zodoende dus in ons assortiment, in ons netwerk te gaan kijken... waar wij dus een plaats zouden kunnen vinden. En dan gingen we, nou, ik noem maar even man en paard... bijvoorbeeld naar uh, de, de, de visfirma... Uh, in Katwijk, ja, de bekende oude hand mm -hmm. En daar werden dus mensen die uit, de, uit dit soort uh, industrie kwamen... die werden bij te werk gesteld. Uh, we hebben ook tandpertsen gehad die een maatschap aangegaan zijn... de Nederlandse tandperts, uh, wat allemaal prima heeft gewerkt. Ja, ja ook oh, dacht, er komt nog even zin. Ja. <laughs> ja, maar, maar het, het, het, het bestaat niet meer... Jawel, het bestaat nog steeds. Het is nog steeds werkzaam. Het is nog werkzaam onder de naam employee. Ja. Uh, werk voor vluchtelingen. Oké, okay, oké. Okay. Maar, maar eigenlijk u, u... allemaal mensen die al met pensioen waren. Die ja, nee, dat weer... begrijp ik. Maar u, u bent er zelf niet meer bij betrokken? Ik ben er nu niet meer bij betrokken. Nee, we hebben nog wel onderlinge banden via ons netwerk eigenlijk met elkaar. En we wisselen nog wel eens van gedachten erover. Maar we zijn niet meer actief werkzaam. Oké. Okay. Want het is klaar, het is voltooid. Nou ja, ja, het, ja uh, de, de maatregelen die genomen zijn ten aanzien van uh, de behandeling van vluchtelingenwerk. heeft er ook voor gezorgd, natuurlijk, dat er bij uh, verschillende mensen wat interesse wegging. Uh, wat bedoelt u daarmee? Nou, ik bedoel ermee dat, uh, dat op een gegeven moment. Uh, dus, uh, zulke rellen uitgebroken zijn. Uh, laat ik maar eventjes noemen, uh, uh, de, uit Noord naar van Noord-Afrikaanse mensen die wij aan het werk wilden helpen. En dat werkgevers op een gegeven moment zeiden, komt hier daar vandaan? Nee, die willen wij niet hebben. Ja. Ja, en Dus er werd in, in die tijd al danig op dit soort mensen gediscrimineerd. Op afkomst? Ja, ja. ja. En, en, en toen werd het allemaal minder gezellig? En toen werd het, uh, werd het inderdaad minder gezellig en het werd steeds moeilijker. En uh, ja, je wordt wat ouder. Ik ben inmiddels uh, 85 jaar, bijna. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik heb het 15 jaar gedaan. na, na mijn pensioen. En uh, dan vind ik het eigenlijk ook mooi geweest. Ja, ja nou ja, dat, dat, dat klinkt niet zo raar. Dank voor het bellen, meneer Van Kuik. Ja, oké, okay. ik uh, ga er daarmee. Prettig uit zijn, in verre. Dank u wel. Nou, dank. Dag, dag, 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Casaluna. We hebben het over vluchtelingen. Wat heeft u met of voor vluchtelingen gedaan of meegemaakt? Beleefd, bel ons op 0800 1121. Mede kan Twitter twitteren. hashtag Dumos. Mevrouw Meijerhof, goedenacht. Ja, goedenavond. U mag het zeggen. Um, ongeveer twintig jaar geleden was er in Lijkenzee een huis die Sri Lankaanse vluchtelingen in huis had, een hele grote groep. Mm -hmm. En daar brak toen brand uit. Daar was een opstandje en daar brak brand uit. Ja, hoe lang is dat geleden? Ongeveer twintig jaar geleden. Ja. Die jongens, het waren allemaal jonge jongens van een jaar of 16 tot zeg maar 25 jaar. Ja. Die werden toen in een sportschool in Beverwijk ondergebracht. Ja. Waar ze op de matten moesten slapen. En een van mijn kinderen kwam in aanraking met een paar van die mensen... En die kwam toen thuis en die vertelde me daarover. Ik ben daar gaan kijken. Ik vond het vreselijk. Ik heb toen twee jongens in huis genomen. Ze zijn een half jaar bij me geweest. Maar omdat ik twee van die jongens in huis had... had ik op een gegeven moment twintig van die jongens in huis. Ze kwamen allemaal thee drinken. Hadden allemaal hun eigen verhaal. Ik heb op een gegeven moment... Uh, een regel ingesteld. De ene dag eten we Nederlands. De andere e dag eten we jullie eten. Mm -hmm. Het was een hele mooie tijd. Het was ook een hele moeilijke tijd. Omdat je het verdriet ziet. Die jongens zijn allemaal van huis af. Mm -hmm. Bijna allemaal heimwee. Hoe oud waren die jongens? Uh, die ik in huis had. Er was er een van 18, en de andere was 21. En die van 21 zit momenteel in Canada, waar hij een eigen bedrijfje heeft als meubelmaker. Uh, Oké. Okay. En die jonge jongen die woont momenteel in Haarlem is getrouwd en heeft twee kinderen. Die jongen in Canada is ook getrouwd, heeft ook twee kinderen. Maar veel van hun zijn hier in Bevenwijk blijven wonen. Heb ik op een gegeven moment van de gemeente Bevenwijk woningen toegewezen gekregen. Vier jongens op één flat. En uh, ja, ik kom ze af en toe nog wel eens tegen. Ze noemen me mama. Mm -hmm. De meeste ervan herken ik geen eens meer, want het is al zo lang geleden. Maar uh, ik vond het heel fijn dat ik dat toen heb kunnen doen. En ik word altijd ja. boos als ik de gesprekken hoor, nu, over... Op het moment zijn vluchtelingen in Nederland geen mensen, maar nummers. Ja, ja. Want u heeft die jongens leren kennen als mensen met hun eigen verhalen. Ja. Wat, wat, wat raakt u het meeste destijds in die verhalen? De eenzaamheid. Ze zoeken elkaar op, ze houden zich aan elkaar vast om nog maar iets van thuis te voelen. Ik zal u vertellen, er waren mensen bij van... Um, hoe noemde je die groep toen? De Tami tijgers, mm -hmm. En de andere groep. Bij mij in huis waren het alleen maar jongens, kinderen. Er viel nooit één ongetogen woord onder elkaar. Terwijl ze wel tot twee verschillende kampen behoorden. Want die tamende dat waren de jongens die al gevocht hadden waarschijnlijk. Ja. Ik heb ook alles eens gevraagd. Als jullie daar nog waren, zouden jullie ook vechten? Ja, dan zouden wij ook vechten. Ja, ja, ja. Maar had u ook enig idee wat, wat, wat zij gedaan hadden zelf? Want uh, ik bedoel, ik, ik, ik weet van die tamende niet zo heel veel... maar ik weet wel dat er fel gevocht is in Sri Lanka lange tijd. En dat er uh, aan beide kanten uh, aardig wat vuile handen zijn gemaakt. Dat was ook zo. Ze hebben er nooit echte verhalen verteld. Wel gevraagd? Ja. Maar er kwam geen antwoord op? Nee. Nee. Dat, doet ook, dat is ook wel een soort van antwoord eigenlijk, hè? Ja. En niet een soort antwoord wat je graag wil horen, maar... Uh, ja, nou ja, goed. Die jongens, uh, eentje is naar Canada gegaan, zei u, als meubelmaker. Uh, waarom ja. is die niet in Nederland geweven? Heeft u enig idee? Hij vond dat het hier te lang duurde voordat hij uh, wist dat hij hier kon blijven. Ja. En, en Poep, weg was hij. En Canada zei, uh, je mag komen? Ja. ja daar weet. is hij burger geworden. Ja. Op zijn minst opmerkelijk, want Canada uh, laat niet zomaar iemand toe. Nee. Maar hij woont daar. Toevallig, ik geloof zes weken geleden, sprak ik nog een van zijn uh, kameraden. En die had nog een brief van hem ontvangen. Dat alles heel goed ging en. Uh, dat hij niet meer terug, nooit meer terug naar Sri Lanka wilde. en dat hij zich daar thuis voelde. Hij heeft een Canadese vrouw. Nou, eind goed al goed. In ieder geval voor een van die jongens. En, en de rest, hij, sommigen kon ik er wel eens tegen? Ja, het zijn allemaal nu volwassen mannen. Maar, maar zijn ze ook qua, qua werk uh, goed terechtgekomen? Ja. Te de meesten hebben werk. Ik weet niet. Nou, degenen die ik spreek, die hebben werk, hebben een gezin. Er zijn er die zijn met uh, Sri Lankaanse vrouwen getrouwd, maar er zijn er ook die zijn met Nederlandse vrouwen getrouwd. Oké, okay. oké. Okay. Dank voor dit verhaal. Oké. Okay. En een hele prettige nacht door. Dank u wel. Ja, en jullie succes. Ja, Dag. dank u wel. We praten over vluchtelingen en uh, illegale. Heeft u wel eens met illegale te maken gehad? Uh, en, en zo ja, wat was dat voor omstandigheid? Uh, en wat waren uw ervaringen? Privé of in uw werk? 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Of stuurt u een mailtje naar kazeluna.nl. om het netjes uit te spreken. Del Brischint, Bella Lacaso en Gypsy Youth Project was dit. Een uh, Gypsy Youth Project is opgezet om jonge Hongaren kennis te laten maken... en op te leiden in de traditionele muziek. We hebben het over, uh, over uh, illegale in dit land. Uh, en over het strafbaar maken van illegaliteit. Ik wil graag verhalen horen over, uh, uh, over vluchtelingen en illegalen. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Annemarie van Zon, nacht. Goedenavond, uh, goedenavond, sorry. Je mag het zeggen. Uh, nou, ik ben uh, afgelopen dinsdag teruggekomen uit Koerdistan. Uh, ik ben daar met een ex-vluchteling naartoe gegaan. Ja. Zij is in uh, 18 jaar geleden is zij gevlucht uit Koerdistan. Mm -hmm. uh, in de tijd dat het regime van Saddam. Uh, uh, behoorlijk te keer ging daar en de Koerden verdreef. Zij is met haar gezin, met, een, met kinderen van uh, 6 en 4, terug uh, of uh, gevlucht naar Nederland. Mm -hmm. uh, dacht hier van: ik moet er het beste van maken. Is hier in Nederland naar de Pabo gegaan. Is leerkracht geworden. Is nu leerkracht op een reguliere basisonderwijs uh, in Nederland. En... Nu, tien jaar geleden is dat uh, Saddam verdreven is en dat het weer veilig is in Koerdistan, uh, voelde zij dat ze iets moest doen voor het onderwijs in Koerdistan en heeft mij gevraagd mee te gaan. We zijn met z'n drieën heen gegaan. We zijn een week geweest, we hebben workshops gegeven voor leerkrachten van groep 1 en 2 en het was een fantastische ervaring. Uh, het land is uh, uh, weer een opbouw uh, en... Nou ja, het is gewoon heel boeiend om te zien hoe uh, de Koerden daar weer proberen uh, een gezonde, uh, nou ja, een democratie van te maken. Um, hoe kende je haar? Want in het begin was ik even afgeleid door de telefoon die, uh, die het slecht deed. Uh, nou, zij is, uh, uh, ik ken haar omdat ik in haar, ik, ben, ik ben, zit zelf in het onderwijs. En zij was leerkracht op een school hier in de buurt waar ik ook. Uh, ik ben uh, uh, consulent onderwijs, dus ik kom op verschillende scholen. En zij was daar leerkracht. En ik kende haar van een studie uh, die we samen gevolgd hebben. Oké. Okay. Uh, en, en hoe kwam het contact tot stand? Zij zei: Ik heb een droom en wil je me daarmee helpen? Ja, of hoe ging dat? Ja, precies. Dat was het helemaal. We, we zaten bij elkaar. We waren, ik weet nog goed, we zaten in Haarlem in een kroegje. Met een aantal mensen van de studie. En zij zei, hoe kan ik nou iets voor mijn land doen? Want zij was uh, zo dankbaar dat Nederland haar de kans heeft gegeven om uh, weer hier een leven op te bouwen. Mm -hmm. En uh, nu het weer veilig was in Koerdistan, uh, Noord-Irak, dacht ze van ik wil gewoon iets terug doen. Voor, voor, met dat wat ik geleerd heb in Nederland wil ik teruggaan en iets doen. En wie wil mij daarbij helpen? En nou ja, zo is het inderdaad precies gegaan. En de afgelopen week zijn we daar geweest en we hebben workshops gegeven. En wat heb je precies gedaan? We, hebben, we zijn uitgenodigd door uh, een NGO in Kurdistan. Die heeft gezegd, uh, wij willen uh, het onderwijs een, een impuls geven. En we hebben een workshop rekenen, uh, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling... Voor leerkrachten van groep 1 en 2 gegeven. En wat was de dieperliggende, de achterliggende gedachte van deze workshops? Uh, uh, de, uh, nou ja, eigenlijk de democratie. Want dat was ook wat, wij, wat ik zelf heel erg heb ervaren die week. Uh, en dat zei mijn uh, collega, mijn Irakese collega, zei dat ook. Uh, ze zijn, ...de mensen hebben 33 jaar onder het regime van Saddam geleefd... Mm -hmm. ...en hebben te maken gehad met dictatuur. En toen was hij weg. Maar dan moet je ineens uh, uh, op een andere manier... ...of kan je leven, maar je weet ook niet hoe dat moet. Ja. Dus het is nu nog steeds zo, en dat heb ik ook heel erg aan de lijf ondervonden... ...dat mensen op posities zitten omdat ze connecties hebben... Ja. En niet omdat ze op posities zitten waar, uh, waar de juiste man op de juiste plek zit. En um, het is nog niet een democratie uh, een, een, zoals wij dat kennen. Mm -hmm. en, uh, um, nou ja, we, we zijn daar naartoe gegaan en we hebben de leerkrachten ook vooral laten praten. En wat bleek, de leerkrachten zijn uh, betrokken en willen en hebben hier en daar ook wel de klok horen luiden, maar uh, kunnen uh, niet echt goed de verbanden leggen. Ze weten, ze weten wel iets, maar ze weten, kennen niet echt de verbanden. En wat wij nu hebben gedaan bijvoorbeeld, uh, als je uh, rekenonderwijs geeft aan, aan kleuters. Wat komt dan eerst, wat komt daarna, wat is gewoon, wanneer moet je ingrijpen als het niet gewoon is, wat kun je dan allemaal doen. Nou, we hebben geprobeerd gewoon planmatig. Te werken en, en verbanden aan te geven. En we, we vonden mensen die heel erg bereid zijn om uh, nou ja, daar uh, aan te werken. Maar Anie, wat, wat, wat is nou precies de waarde van democratie? Ik bedoel, in Koerdistan, uh, dat, dat is een gebied wat zich uitstrekt over, over drie landen. Ja, uh, of ja. hier zelfs, de kans dat dat ooit één land wordt, die, die zal er zijn, maar de vraag is: hoe realistisch is dat? Ja. Hoe belangrijk is het dan om, om mensen daar, onderwijzers, andere, anderszins, pedagogen, te leren wat democratie is? Uh, de, uh, ja, kijk, uh, uh, wij zaten in Noord-Irak dus. Hè? En, en daar is uh, uh, het heel interessante is dat toen. Saddam weg was. Toen is daar een nieuwe president gekomen. En de Koerden zijn daar... We hebben, ik heb in, ben in een museum geweest. Uh, en het is afschuwelijk die beelden die je ziet... wat daar allemaal gebeurd is. Dus ik ben in de stad Sulemania geweest. Uh, uh, toen daar een nieuwe president kwam... Ze, heeft meteen die president gezegd... Uh, wij, wij geven de Koerden een eigen leider. Het is dan wel niet de officiële president van Koerdistan. Want inderdaad dat Koerdistan één... Staat wordt, dat valt nog maar te bezien. Want ja. de, uh, omringende landen willen dat ook niet. Nee. Maar dit, dit is wat ik heb ervaren. Dit zijn mensen die zitten tien jaar na uh, hun ellende. Die zitten dus gewoon nog in de opbouwende fase. En die willen, zij willen met z'n allen... Uh, het gewoon heel erg verschrikkelijk goed doen. En er zijn een heleboel Koerden... die uh, vanuit Europa terug zijn komen. We zijn op een school geweest... waar... Kinderen zaten van Koerden die teruggekomen zijn uit Europa. We zijn daar in de klasse geweest. We hebben gevraagd, wij hebben dan gevraagd omdat zij uit Nederland kwamen: wie van jullie komt uit Nederland? Nou kwamen we wat kindjes naar voren en die vertelde ook in het Nederlands dat ze weer terug zijn gekomen. Um, de Koerden willen een, een, een, ja ja, een, een land voor zichzelf of een, een plek voor zichzelf waar het goed is om te leven. En, en die uh, dynamiek zie je gewoon heel erg, ook in die stad, in Zulmania. Ja. Oké. Okay. Dank voor dit verhaal, Annemarie. Graag gedaan. En een prettige nacht. Dank je Dag. Dag. Doris, goedenacht. Hallo. Dag. Je bent een uitzending van Casaluna. Ja. Wat zijn ik jouw ervaringen? Ik ben bij Doris Boshuis uit Maastricht. En ik werk voor een werkgroep... Uh, dat heeft vluchtalarm en dat gaat vooral over mensen die na het generaal, pardon, tussen wal en schip vielen. En uh, wat, ik, wat mij altijd opvalt is dat de mensen zo ontzettend veel veerkracht hebben. Hoeveel mensen zijn dat in Maastricht? Nou, dat, dat is uh, nooit met zekerheid te zeggen. Want het zijn natuurlijk ook, zijn ook illegale en dan weet je natuurlijk nooit uh, hoeveel het er zijn. Velen weten natuurlijk goed te duiken, zou ik maar zeggen. Ja. Want dat, ge dat generaal-pardon was bedoeld voor de mensen die nog uh, onder uh, oude regelingen vielen. Ja. Waardoor je eindeloos, oh, nou niet eindeloos, maar waardoor je langdurig in, uh, in, in beroep kon gaan. En dus dus uit Nederland mocht blijven. Um, maar daarmee zou de boel netjes afgehandeld moeten zijn. Ja, en dat, dat, dat was ook wel een aardige maatregel. Behalve dat mensen net even buiten de boot vielen tussen van een schip. Die waren twee maanden uh, te laat hier aangekomen. Ja. Uh, en dan? Ja. En dan geldt het dus niet en dan moeten ze wel terug. En uh, de, nou dan krijg je dus uh, die, die hele bureaucratie waar ik me af en toe diep voor schaam. Als ik zie in wat voor situaties mensen zitten. En ook de, de onnodige detentie. Bijvoorbeeld een familie uit uh, Armenië. Ja, die werden s morgens om zeven uur uit hun huis gesleurd en in een trapel opgesloten. En het eind van het liedje was toch dat ze mochten blijven. Maar dat heeft wel een half jaar geduurd met alle leed dat daarmee is aangericht. Wat heeft u gedaan voor, voor, voor mensen in die situatie? Ja, veel advocaten bellen, uh, veel met de IND bellen, meegaan naar uh, de dienst terugkeren en vertrekken als ze daar weer uh, op het matje moeten. En, en vooral ze bijstaan en uh, gewoon bij dat gezin zijn. En wat heeft u kunnen bereiken concreet? Nou, die familie uit Armenië die heeft mogen blijven en uh, die zitten helaas nog wel in dat huis waar ze uitgesleurd zijn. Dus dat huis doet een beetje pijn af en toe. Uh, ze zoeken ook wat anders, uh, maar gewoon er zijn. En, en, en ze, nou, als ze dan eenmaal mogen blijven, dan moet je ze dus langs allerlei uh, loketten uh, sleuren en dan uh, begint de bureaucratie hier uh, nog eens een keer een, een, uh, een gaatje erger. Is dat zo? Ja, dat is echt verschrikkelijk Want je zou denken op het moment dat mensen een verblijftoetsel verblijf krijgen, dat ze dan ja. uh, van alle, allerlei deuren open gaan. Nee, daar gaan een heleboel deuren... Uh, nou, je, je moet je bijvoorbeeld laten inschrijven. En uh, dat kan niet op een dag... Uh, en dan moet je, moet je terugkomen. Maar dat, dat neemt dan weer een week. En voordat je als je niet ingeschreven nog bent, dan kun je ook niet bijvoorbeeld vragen of je bij de sociale dienst even terecht kan voordat je uh, je baan kunt vinden. Uh, uh, dan uh, na een jaar moet je je verblijfsvergunning verlengen. Want dat is een, een, een eentje van een jaar. En dat kost 400 euro per persoon. En dat gezin is met z'n vieren. Nou, als je op, op, uh, ze werken nu beide, uh, maar niet uh, fulltime. En steeds van die, van die losse contracten van drie maanden. Om dan 1600 euro per jaar op te hoesten voor je verblijfsvergunning. Dat is maar is, ook een is dat mogelijk. voor mensen die uh, in een procedure zitten nog, die 400 euro per persoon per jaar? Nee, als je, als je een verblijfsvergunning hebt gekregen, maar dan, dan ben je krijg klaar? je die tijdelijk. Dan krijg je die voor een jaar. Oh, Oké. Okay. En dat duurt dan drie jaar of vijf jaar, dat ligt een beetje aan, aan het regime waar je dan uh, in zit, in het Nederlandse regime. En in die periode moet je, dat kan dus vijf jaar duren, moet je per persoon 400 ja. euro per jaar betalen ja. voor het verlengen van die tijdelijke ja. Nou, Zo leer je nog eens wat. Dat is een idioot. Nou, en, en, en ook een, een Angolese jongen die op zijn veertiende hier kwam, die was vier maanden tekort hier uh, om voor het generaalpardon in, in aanmerking te komen. En toen hij achttien werd uh, als AMA, hè, als minderjarige asielzoeker, nee? moet je maar gewoon terug. Nou, het enige in het leven waar je weinig aan kunt doen is jarig zijn. Ja, nou, dan moest hij dus terug, maar hij mocht toch nog wel even blijven, een procedure. Inmiddels is hij dertien jaar hier, bijna de helft van zijn leven. Angola wil hem niet terug, krijgt geen laissez passer, heeft al drie keer in de gevangenis gezeten. Eén keer negen maanden, één keer vier maanden, één keer drie maanden. Dan denk ik, leidt dat jong op, die had al lang een baan kunnen hebben en belasting kunnen betalen. Ja. Ja, nou ja. Nou, en uh, goed, daar ben ik dus een soort van steun en toeval uit voor. En uh, nou ja, goed, ik ga me overal mee naartoe. Ja, goed. En dat, dat doe je nog steeds? Ja, dat doe ik nog steeds. En, en een deel van de tijd van, van je leven? Neem ik ik aan. kan je heel slecht verstaan, zegt nog maar eens Ik zei, een deel van je tijd neem ik aan, niet voeltijd. Ja, dat doe ik. Dat doe ik uh, nou ja, als het zich voordoet, dan doe ik dat. Dank voor het bellen, Doris. Ja. En veel, Ach, veel succes nog. Dank je wel. Ja. Dag. Dag. We zijn aan het einde gekomen van twee uur kaasaluna, waarin we het hadden over illegaliteit en het strafbaar stellen daarvan. Um, ik wil u heel hartelijk danken. Op deze zender gaat het geluid gewoon door. Het woord kunt u zometeen horen. Um, de mooiste fragmenten opgedoken uit de archieven van de Nederlandse radio. Die worden tot u gebracht door gastrouw Nora Romanescu. De VPRO, dus zometeen met woord. Dank voor het luisteren, wat mij betreft, en een prettige nacht nog.